6 uur door Almegens met het NOS-journaal. De NAVO neemt bij de handhaving van het vliegverbod boven Libië... het commando over van de Verenigde Staten. Over de overname is dagenlang gepraat. Het lag gevoelig omdat Turkije niets voelt voor militaire acties op de grond. Daarom zal volgens NAVO-topman Rasmussen de NAVO-operatie bestaan... naast die van de Internationale Coalitie. Doelen op de grond worden niet gebombardeerd. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft volgens Rasmussen bij de coalitie. Nederland wil zo snel mogelijk meedoen aan de handhaving van het vliegverbod. Premier Rutte zei in Brussel dat het kabinet snel met een voorstel komt voor de Tweede Kamer. Gelet op het debat van woensdag over het wapenembargo... verwacht Rutte geen problemen in het parlement. Toen zei de Kamer al ja op de vraag of Nederland moest meedoen... aan het controleren van dat wapenembargo. De voicemails van Vodafone-klanten kunnen nog steeds door onbevoegde worden afgeluisterd. Het probleem met de standaard pincode van eerder deze week is opgelost...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 Premier Rutte is tevreden omdat tegelijkertijd de begrotingsregels voor de lidstaten strenger worden. Japan heeft de Verenigde Staten gevraagd om te helpen met het koelen van de reactoren van de kerncentrale in Fukushima. Ze zijn vooral zorgen over reactor 3. Daar is een dosis radioactiviteit in het water gemeten die 10.000 keer hoger was dan normaal. In Japan is het dodental na de aardbeving en tsunami opgelopen tot boven de 10.000. Worden nog zeker 17.000 mensen vermist. Het weer, de komende uren wat mistbanken. Overdag eerst nog vrij zonnig. Later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Staat weinig wind. Het wordt 8 graden op de Wadden en 16 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Vrijdag 25 maart. Goedemorgen. Het is bijna weekend. Dus mocht u nog vragen hebben aan de militaire inlichtingendienst, dien ze dan vandaag in. Anders wordt maandag. Ja, het is wat. Bij het helikopterincident is de communicatie met de MIVD nou niet helemaal vlekkeloos verlopen. En de verantwoordelijke ministers hebben daar niets over gezegd. We praten straks met de voorzitter van de toezicht, toezichtscommissie voor de Inlichtingendienst. Dat is Bert van Delden. Hoort ook de reactie van Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid en die van de militaire vakbonden. minister Hille van Defensie heeft er een probleem bij. En dat op een zeer ongunstig moment... want Nederland gaat nu waarschijnlijk ook deelnemen... aan het handhaven van het vliegverbod boven Libië. De NAVO heeft namelijk gisteravond besloten... de leiding daarvan over te nemen. Paul Snijder in Brussel doet verslag. Hoort ook premier Rutte daarover... en we proberen de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO... Ivo Daal dan nog te pakken te krijgen. Dan Syrië, daar blijft het onrustig. En daar zijn bij de protesten al tientallen doden gevallen inmiddels. Het laatste nieuws hoort u van correspondent Nicole de Vever. We praten met de Nederlandse ambassadeur in Damaskus... Dolf Hogewoning. We controleren vanochtend toch ook... maar even of de problemen met het voicemail-systeem van Vodafone... nou inderdaad zijn opgelost. Gisteren was dat namelijk nog steeds niet het geval. Verantwoordelijk directeur van het telefoonbedrijf komt het dan gewoon even uitleggen. Roepau doet verslag uit Japan. En zij zet zich in voor zusterstad Yamada. En 3FM voert dan actie voor de slachtoffers van de uitbeving en de tsunami. En ja, Kruif heeft ruzie met de directie van Ajax. Er is een film over de vleesmafia. En de veelbelovende teksten op verpakkingen van etenswaren... beloven vaak net wat te veel. In dit Radio 1-journaal tot half tien hoort u daar meer over. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Ons account is NOS Radio 1. Na dagenlang overleggen is het hoge woord eruit. De NAVO neemt de leiding van Amerika over bij de handhaving van het vliegverbod boven Libië. Volgens NAVO-topman Rasmussen voelen alle 28 NAVO-lidstaten de verplichting om dat vliegverbod te handhaven. All NATO allies are committed to hun their obligations under the UN Security Council resolution, and that's why we have decided uh, to assume responsibility for the no-fly zone.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 Gaddafi aanhangers in Tripoli reageerden woedend op het internationale ingrijpen. Een aanhanger waarschuwt. Hoe meer men Gaddafi aanvalt, hoe meer wij onze leider in bescherming zullen nemen. Obama en Sarkozy en everyone else would like to attack Gaddafi. Just Ik to je one thing: vertellen. Okay? the more you rain your missiles at Gaddafi, the more we shoulder him. Het wapenembargo tegen Libië wordt al sinds dinsdag door de NAVO gecontroleerd. En daar komt dus nu het handhaven van het vliegverbod bij. De Verenigde Staten hadden de leiding over dat vliegverbod... maar willen daar eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... heeft dan ook vertrouwen in de overname door de NAVO. NATO is wel suited to coordinating this international effort... and ensuring that all participating nations are working effectively together... Our goals. De operatie staat naast die van de internationale coalitie. Steeds meer Arabische landen steunen die coalitie, zegt Clinton. This coalition includes countries beyond NATO, including Arab partners, and we expect all of them to be providing important political guidance going forward. Ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben nu toegezegd een bijdrage te leveren aan het handhaven van het vliegverbod. Clinton zegt dat dit het belang van de internationale coalitie onderstreept. We welcome this important step. It underscores both the breadth of this international and the depth of concern in the region for the of the Premier Rutte wil dat Nederland ook zo snel mogelijk aan de handhaving van het vliegverbod gaat meedoen nu de NAVO het commando gaat overnemen.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 Voicemails van klanten van Vodafone zijn nog steeds op afstand te beluisteren. Nu via speciale internetsites. Eerder deze week werd bekend dat voicemails van klanten telefonisch af te luisteren waren... via de standaardcode 3333. De telecomaanbieder nam maatregelen... maar afluisteren van die voicemails via internet is dus nog steeds mogelijk. TV-programma Nieuwsuur liet dat gisteravond zien. Bewijs, dit ingesproken bericht uit de voicemailbox van Vodafone zelf. Een journalist waarschuwt het bedrijf voor de uitzending van Nieuwsuur. U heeft... Een nieuw bericht. Ik zou graag zo snel mogelijk uh, contact willen met Vodafone, uh, want er is een, uh, ik heb een nieuw lek ontdekt in jullie voicemail-systeem. Maar ik wilde dan wel vanavond al publiceren, want ik heb het idee dat uh, nieuwsuur wellicht uh, met eenzelfde verhaal komt. En dan zo nou snel mogelijk als je dit hoort op nul. Uh... Hmm, nou, het lukt een nieuwsuur om de voicemail van minister Roosentaal van buitenlandse zaken te beluisteren, en die reageerde verbouwereerd. Dat kan, ik mij, dat kan ik mij niet voorstellen. Ik hoor je met Je belde net tussen ik ben terug. Nou, ik zie je zo in de eerste kamer. Dat vind ik heel vervelend. En dat betekent dat ik dus nu weer onmiddellijk maatregelen ga treffen. Een computerbeveiliger van Fox IT legt uit hoe dit afluisteren werkt. Ja, het trucje waar we hierbij gebruik van maken is dat we uh, doen of we eigenlijk bellen met het toestel van degene wiens voorspel je wil uitluisteren. En uh, dat kan vrij makkelijk. Je hebt er uh, in de buitenland diensten voor die dat aanbieden via internet. Uh, en wat je dan weer doet is, uh, ja, met voor een heel klein bedragje, mag je telefoontjes uh, plegen. En in plaats van dat mijn eigen nummer mee wordt gegeven, wordt er een nummer van een willekeurig iemand meegegeven. Een willekeurig iemand dus. En dat kan ook een Kamerlid of minister zijn. En als je met dat nummer belt van die minister naar het systeem van Vodafone... Um, ja, dan vraagt hij helemaal niet om een pincode, want hij denkt dat je, gewoon, uh, dat je het zelf bent. Vodafone, dat 5 miljoen klanten heeft, zegt ook dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Rechtbank in Amsterdam vindt dat hofbiograaf Kees Vasseur... in zijn boek mocht schrijven over Gerry van Maasdijk... lid van de Koninklijke Hofhouding. De kinderen van Van Maasdijk vonden dat Vasseur te ver ging in zijn boek... en spande een rechtszaak aan. In zijn boek over Juliana en Bernhard... omschrijft Vasseur van Maasdijk als een onruststoker, een paard van Troje en iemand die het koninklijk huwelijk beschadigde. Ik had bepaalde kwalificaties gebruikt over hun overleden vader... zoals natuurlijk in geschiedschrijving altijd gebeurt... En die waren gebaseerd volgens de rechtbank op een feitelijk grondig onderzoek waarbij dus um, uh, verwezen kan worden en ook in voetnoten gebeurd is naar talloze stukken uit archieven en dergelijke. Nou, Vaseur is tevreden met de uitspraak meer omdat in de tijd in de krant met grote koppen stond uh, Vasseur aangeklaagd voor smaad door de, uh, Van Maasdijk. Zo'n uh, mededeling komt dan in de krant te staan, hè, aangeklaagd voor smaad, dat klinkt natuurlijk allemaal heel vervelend. En uh, hieruit blijkt dus uit dit vodders dat de rechtbank dat ook helemaal niet zo ziet. En dus hoeft Vasseur dat negatieve beeld over Van Maasdijk niet te corrigeren. Bij de radiotelescoop in Drenthe in Dwingelo zijn 16 contragewichten gestolen. Die wegen 32 kilo per stuk en zijn nodig om de telescoop in balans te houden. Gewichten waren tijdelijk uit die telescoop gehaald, zegt een woordvoerder. We hadden ze eruit gehaald omdat wij wat minder apparatuur in de focusbox hadden zitten dan uh, Astron, de, de vorige gebruiker. En daar, uh, we hadden ze hier beneden bij de telescoop opgeslagen, maar wel onder een, onder een deksel. Dus er moet echt iemand hier naartoe gekomen zijn, die moet onder dat de deksel gekeken hebben, want je zag ze niet zomaar liggen. Er is al wat moeite voor gedaan om ze te ontdekken. De beheerder van het 57-jaar oude Rijksmonument denkt dat het om koper- of looddieven gaat. Heel veel zullen het niet opbrengen, zegt hij. En schat het in op zo'n 100 euro per gewicht. Een tragisch ongeluk in Heerenveen bij de opening van een gerenoveerde parkeergarage kwam een 86-jarige 86 man om het leven. Het slachtoffer stond onderaan de inrit klaar om een lint door te knippen. Bovenaan stond een mevrouw met de auto klaar om als eerste de helling van die vernieuwde garage af te rijden, vertelt de politie. Maar ze had uh, haar pas niet en ze stapt even uit de auto om iemand te vragen om, om een pas. En op dat moment gaat de auto uh, rollen en die rijdt naar beneden. Op dat moment staan er twee mensen op de oprit. Dat is de 86-jarige meneer en een andere man. Die andere man weet dus nog aan de kant te springen. De 86-jarige probeert de auto tegen te houden. Dat lukt niet. En dan rijdt de auto over hem heen en hij komt overlijden. Dat is wel heel treurig. Nou, dan maar beursnieuws uit de Verenigde Staten. Gunstige cijfers over de sociale uitkeringen stegen de koersen van de aandelen. Daardoor problemen in Portugal, waar de premier opstapte... nadat die de omstreden bezuinigingen er niet door had gekregen... die leken weinig indruk te maken. De Dow Jones-index sloot 17e hoger, S&P 519e hoger. De Nasdaq zelfs 1,4 hoger. Japan wordt er gehandeld. Nikkei staat ook op een winst van bijna 1 Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl. Radio 1. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 12 minuten over 6. De VPRO serie Classic Albums krijgt een speciale versie voor de iPad. In de serie vertellen insiders over de totstandkoming... van belangrijke albums, cd's, lp's uit de popgeschiedenis. komende zaterdagavond gaat het over sprits van Herman Brood. De app voor de iPod is uitgebreider dan alleen een documentaire. Je krijgt extra bonusmateriaal te zien. Maar je kunt ook muziek downloaden... en online in gesprek met andere kijkers. Herman Brood, Hoor u een Saturday Night. Want zaterdagavond gaat de VPRO-serie Classic Albums over Spritz van Herman Brood... waar dit nummer op staat. Zelfs de eerste nummer. 16 minuten over 6 is het. Wij gaan vanochtend voor het eerst naar Mark Robin Visser. Goedemorgen, Mark Robin. Goedemorgen, Lara. Jij bent in Zeist. Leg dat eens even uit. Waarom daar? Mooi, Zeist. Zeist ligt er prachtig bij op deze vroege ochtend... Alles staat hier keurig recht. Zeist is partnerstad van de Japanse stad Yamada. Zeist is, naar ik me heb laten vertellen, drie keer zo groot als Yamada. En hoe ze nou precies met die vriendschapsband begonnen zijn... dat weet ik ook niet precies, dat ga ik vanochtend allemaal uitzoeken. Maar in ieder geval vraag ik me nu af... als je nou partnerstad bent met zo'n plaats in, in Japan... zo'n plek die er nu vreselijk bij ligt, wat kan je dan doen... Wat wil je dan doen? Wat wil de bevolking van Zeist doen voor de mensen in Yamada in Japan? Mijn collega Roel Pauw was gisteren daar in, in Yamada. En voor de mensen die het gisterochtend niet gehoord hebben, wil ik graag even een klein stukje laten horen van zijn reportage over hoe Yamada er op dit moment bij ligt. Het is vroeg in de morgen en over de puinhopen van het stadje Yamada ligt een laagje sneeuw waardoor het er allemaal net iets vriendelijker uitziet. Maar als je beter kijkt, dan zie je dat de elementen hier... op een ongelooflijke manier hebben huisgehouden. Eerst was er het water, dat hele huizenblokken weggevaagd heeft. En toen kwam het vuur. Er wordt hier in een razentempo opgeruimd. Dit is het gemeentehuis van Yamada en daar ontmoet ik... Ellen van Dam, ze is uh, Nederlands, maar woont al zes jaar in Japan. Waar was je zelf op het moment dat het water kwam? Um, ik was in Miyako aan het wandelen. Aan de kust? Aan de kust, ja. Bronnen mensen te rennen, dus zelf ook snel gaan rennen. Naar boven gerend en daar de nacht uh, doorgebracht. En de volgende dag teruglopen naar hier om dit te zien. Ja. Je schrok je kapot, neem ik aan. Maar het leek niet echt. Het was net alsof je in een film zat... Ja? Hier lagen nog allemaal kapotte huizen. En dat is inmiddels ook allemaal weg. Er zijn, de wegen zijn inmiddels alweer hersteld. En over een maand willen ze eigenlijk alweer nieuwe van die tijdelijke huizen is hebben waar? staan. Dus, uh, dan beginnen de scholen weer. Dus mensen moeten plek hebben om te wonen... En, ja, dan beginnen de scholen weer, horen wij, vanuit Yamada in Japan. Later nou al meer dan tien jaar een uitwisseling tussen uh, Yamada en Zeist zijn met scholieren. Afgelopen januari was hier nog een groepje scholieren uit Yamada. Heeft hier een tijdje meegedraaid op het Christelijk Lyceum. Ze kennen elkaar dus, die, die kids van dat Lyceum en die, uh, die kinderen in uh, Yamada. Ik ga straks naar dat Lyceum toe om met de scholieren hier te praten over die uitwisseling... en of ze nog iets van die kinderen daar in uh, Yamada hebben gehoord. En straks om kwart voor zeven denk ik dat ik maar eens begin... met uh, Roel Pauw te bellen, die uh, nog in Japan is... om te horen hoe het daar gaat. Oké, okay. nou, dan uh, wachten wij dat rustig af, Mark Robin. Tot straks. Ja, goed, tot straks. Tien voor half zeven, dit is het NOS Radio In Journaal. De protestantse kerk heeft, vijf jaar later dan gepland... eindelijk zijn nieuwe ledenregistratiesysteem... In 2005 dacht men nog dat dat in een halfjaartje wel gepiept kon zijn. In het voorjaar van 2008 was er al 5 miljoen euro uitgegeven... en het systeem werkte nog steeds niet. Toen ging de stekker er helemaal uit... en kwam er een nieuwe projectleider, Henry Kieskamp. Hem werd gevraagd een heel nieuw systeem op te zetten. Dat is een vreselijk pijnlijke situatie is dat. Uh, ik, ik werd dus geconfronteerd met die situatie. En uiteindelijk hebben we toen gezegd, wat kunnen we hier nog mee? Kunnen we er wat mee? En de conclusie was, als we ermee verder zouden gaan, zou het alleen maar meer geld moeten gaan kosten. Dus dan moet je een hele, uh, hoe noem ik dat, een hele resolute uh, voorstel doen om, om er maar mee te stoppen. Hoe hard en moeilijk dat ook is. En achteraf, als ik nu zie waar we nu staan, uh, wat we bereikt hebben, hoe het er ook uitziet, is dat een hele goede beslissing geweest. En hoeveel heeft dit nieuwe systeem nog extra gekost, bovenop die 5 miljoen? Uh, nou, de projectbegroting tot nu toe is uh, 3,7 en dat blijven we nog onder. Kosten tot nu toe, hè, we zijn nog aan het implementeren, liggen rond de 2,5 miljoen. Ik heb nog geen implementatiekosten. We zijn aan het opleiden in het land, vrijwilligers. Uh, er moeten nog wat zeg maar, aanvullende dingen, daar gaan we het vanmiddag ook nog over hebben wat er nog bij moet. Uh, dus we verwachten ruim binnen het budget te blijven. Het systeem moet aan een aantal criteria voldoen, hè? Kunt u eens even op een rij zitten. Uh, gebruikersgemak. Uh, en een belangrijk ding is wat wij ook uh, hebben gezegd bij de ontwikkeling van het systeem. Wat voor ons heel belangrijk was, dat het voor de gemeentes is. Het pastorale werk voor de gemeentes, het kerkenwerk, moet optimaal ondersteund worden. Het plaatselijke kerkwerk. En daar is het uh, heel belangrijk voor. En dan moet je dus ook inderdaad zorgen voor een lage gebruiksdrempel. Dus makkelijk in het gebruik, uh, eenvoudig te leren... Uh, snel, moet gewoon snel zijn. Hij moet veilig zijn, hartstikke betrouwbaar. Alleen die mensen die bij de gegevens horen te kunnen, moeten erbij kunnen. Dus je wilt niet hebben dat mensen bij verkeerde gegevens kunnen komen. Ik wou zeggen, want er staan natuurlijk veel uh, persoonlijke details over alle leden in dat systeem. U kunt ook garanderen dat niet uh, iemand, een van die vrijwilligers uit een andere hoek van het land... bij de gegevens kan van iemand hier in Utrecht... Bijvoorbeeld en daar het een en ander leest wat niet voor zijn ogen is bestemd. Nee, de autorisaties zijn op rollen gebaseerd binnen de gemeente. Zelfs binnen de gemeente heb je al functiescheiding. Dus de financiële gegevens zijn bijvoorbeeld alleen te benaderen door de bijdrageadminsteurs. Ook niet door de pastorale mensen of de ledenadministeur. Daar zitten strikte scheiding. Dus binnen de gemeente zijn al strikte scheidingen. En over het land is het helemaal uh, gewoon afgeschermd. Dus je, kunt, je wordt geautoriseerd met een bepaalde rol op een bepaalde groep op een bepaalde gemeente. En er is ook geen mogelijkheid om te kraken, te hacken? Nee, dat is gewoon dat is waterdicht. De database komt niet, niemand bij. Dus niemand krijgt ook rechten op de database. Ik krijg een paar techneuten die zeggen van... mag ik niet gewoon rechtstreeks op de database? Nee, dat kan niet. Dat willen we niet. Dat doen we dus niet. Dus iedereen heeft alleen maar toegang via de applicatie. Waarom was het eigenlijk belangrijk om een nieuw ledenadministratiesysteem... op te richten als PKN? Nou, een van de belangrijkste dingen was, denk ik, het oude systeem was een gesloten systeem. was een mainframe systeem. Daar kon niemand bij. Het was helemaal afgeschermd, dus alle communicatie moest ook via een groep mensen lopen. En in de moderne tijd, iedereen wil graag zelf met zijn gegevens kunnen beschikken. Dus je zag dat ouderlingen allemaal eigen spreadsheets hadden, eigen bestandjes. En die moest je allemaal maar gelijk zien te houden. Daar kwam bij natuurlijk dat de protestantse kerk op een gegeven moment een nieuwe kerkorde had... We kenden opeens nieuw soorten leden, zoals blijkgevers van verbondenheid. Um, en die ondersteunde het oude systeem ook niet. Dus dan moest je het oude systeem ook aanpassen. Plus al die lokale omgevingen. En je ziet dus nu met het nieuwe systeem dat iedereen ook gewoon in een actueel systeem zit. Op het moment dat een verhuizing binnenkomt, zie je hem al gelijk. Dus die hele tijdafhankelijkheid, dat mutatieafhankelijkheid, is er helemaal weg. Dus we kijken allemaal naar één bron. Ik heb geen, um, niks meer te maken met gelijkhouden van bestanden... Backups van bestanden is allemaal niet meer nodig. Dus ook in de werklast, administratieve werklast voor de gemeentes... is hier heel veel uh, gewonnen, zeg maar. Henri Kieskamp zette een nieuw ledenregistratiesysteem op... voor de protestantse kerk. We hoorde een bijdrage van Karin Albert. Zeven minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan nog eens eventjes naar Libië. Want VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon blijft uiterst bezorgd... over een eventuele humanitaire crisis in Libië. Hij zegt dat de Libische leider Gaddafi zich tot nu toe maar weinig aantrekt... van alle militaire operaties. En een robuuste resolutie in de VN-veiligheidsraad. Rondinker doet verslag. VN-chef Ban presenteerde gisteravond een stand van zaken aan de Veiligheidsraad. Een week nadat de Libië-resolutie werd aangenomen. Gaddafi geeft geen gehoor aan de oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. No geen enkele aanwijzing dus dat Gaddafi de gewelddadigheden heeft gestaakt. Sterker nog. Ban zegt dat het regime nog altijd de eigen bevolking bedreigt. We have serious concerns about the of civilians and respect for human rights and international humanitarian law. Colonel op televisie heeft Gaddafi zijn dreigementen nog eens herhaald... en daarmee onderstreept dat de Libische bevolking... zijn eigen volk niet veilig is. In het land is volgens de VN een tekort aan voedsel ontstaan. Honderdduizenden mensen proberen te vergeefs het geweld te ontvluchten. Er is een urgent need for humanitarian access. More than 330.000 people have fled the country. Many of those who remain are under siege. De VN-secretaris-generaal komt met een klemmend beroep op de Libische autoriteiten... om toegang te bieden aan humanitaire hulpverleners. Later vandaag is er in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa... een bijeenkomst gepland met vertegenwoordigers van Gaddafi en de opstandelingen. Maar met het vliegverbod van kracht is het onduidelijk hoe de Libiërs in Ethiopië komen. Het NLS Radio 1-journaal Sport... Johan Kruijf ligt weer overhoop met de clubleiding van Ajax. Een overleg tussen de technische werkgroep van Johan Kruijf... en het bestuur in de directie heeft de verhoudingen... tussen beide partijen op scherp gezet. Kruijf is op zijn zachtst gezegd not amused. Het is, uh, het is uh, ja, voor ons, manier van denken, is het ongelooflijk... Dat, uh, dat een directie die dus eigenlijk uh, bijna geen verstand van, uh, van technische zaken heeft... niet de volledige uh, regie in handen geeft van hun. En...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 Uh, zoals dus uh, door, uh, door uh, Van Basten, voor Rijker, door mij, door, door, door allemaal eigenlijk in elkaar is gezet. Ajax is dus, uh, dus uh, ja, hoe zou ik dat netjes zeggen, is dus een drama, laat ik het zo maar noemen. Het, er moeten zoveel dingen verbeterd worden. Nou, hun zit er heel dichtbij, plus allemaal wij die eromheen zitten, wie het allemaal al meegemaakt hebben.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 Ja, hoe zou je dat nou zeggen? Ajax is een drama. Rick van den Boog, algemene directeur van Ajax, geeft uh, zijn kijk op de zaak. De plannen die we gezamenlijk hebben besproken is zeg maar uh, een advies wat we hebben gekregen. En da daar is zeker geen einde aan. Daar zullen we dingen mee gaan doen. Ik denk dat, die, en dat wij meer uh, hebben gesproken over het feit dat als je een advies krijgt, dat er dingen zijn die je graag wil uitvoeren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 Kruijf ligt na dat mislukte overleg met het bestuur op ramkoers. Hij gaat nu vragen om een buitengewone algemene ledenvergadering. Van daaruit kan de ledenraad dan voor een verandering in de raad van commissarissen zorgen. Anders dus Kruif. Ook op de tweede dag van het wk baanwielrennen in Apeldoorn... werden er door de Nederlandse ploeg geen medailles gehaald. En dat is volgens verslaggever Sebastian Timmerman een forse tegenvallen. De grootste teleurstelling waren de Nederlandse ploegenachtervolgsters. Kirsten Wild, Ellen van Dijk en Vera Kudo de stranden gisterenmiddag op de vijfde plaats. Als ze één plaats hoger waren geëindigd, vierde dus, hadden ze in de finales gestaan om de medailles. Dat zat er dus net niet in en ze verspeelden die kans vooral in de laatste kilometer. Daar liepen de rondetijden veel te hoog op en daar greep de concurrentie Nederland terug. Dat Yvonne Heigenaar en Willy Canes niet meededen voor de medailles op de teamsprint... ...dat lag al in de lijn der verwachting, omdat Willy Canes last heeft van een rugblessure. Zij werden gisteren zevende en Willy Canes heeft daarna besloten om verder dit toernooi te laten voor wat het is. De sprint en de keirin slaat zij over. Verder werd Jenning Huizengaat tiende. Aan de ene kant valt dat wel mee, want hij is bezig aan een comeback... ...nadat hij 2,5 jaar niet in actie kon komen vanwege een schimmelinfectie. Maar hij had meer verwacht dan de tiende plaats die hij behaalde. Levi Heijmans werd 14 op die individuele achtervolging. En verder gingen Matthijs Bugli en Roy van den Berg te vroeg uit op het sprinttoernooi. Vandaag nieuwe kansen op medailles, bijvoorbeeld op de individuele achtervolging met Ellen van Dijk en de puntenkoers met Peter Schep, de wereldkampioen van 2006. En Schep haalde vorig jaar zilver. Radio 1, het NOS journaal. Het is half zeven, Jan van den Putten, Goedemorgen. Goedemorgen. de NAVO neemt bij de handhaving van het vliegverbod boven Libië... het commando over van de Verenigde Staten. Er is lang over gepraat, omdat Turkije niets voelt voor militaire acties op de grond. En afgesproken is nu dat de NAVO-operatie zal bestaan... naast die van de internationale coalitie. Doelen op de grond worden niet gebombardeerd. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft volgens NAVO-topmarasmussen bij de coalitie.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 In Japan heeft de Verenigde Staten gevraagd om te helpen met het koelen van de kernreactoren in Fukushima. In reactor 3 is een dosis radioactiviteit in het water gemeten die 10.000 keer hoger was dan normaal. En het aantal doden na de aardbeving en het tsunami is opgelopen tot boven de 10.000. Nog zeker 17.000 mensen worden vermist. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Er ligt over Nederland een pakket met sluierbewolking en ook komt er nevel en mist vorm. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter en dan hebben we het dus over dichte mist. Nou, met de zon lossen de nevel en mist snel op, maar het wordt vandaag niet een volop zonnige dag. Want afgezien van de sluierbewolking komen er ook vanuit het noorden wolkenvelden binnendrijven. Het is vandaag dus wisselend bewolkt, maar nog wel droog. De temperaturen die verschillen vanmiddag behoorlijk. In het noorden is het vrij fris. Op de wadden wordt het maar 8 graden en op het vasteland 12. In het zuidoosten van het land is het met 16 graden nog aangenaam zacht. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en vannacht kan er een beetje regen vallen. Het kort dan af naar een graad of drie. Morgen, zaterdag, dan klaart het vanuit het noorden geleidelijk op. Maar het is morgen overal wel een stuk frisser. De middagtemperatuur ligt morgen tussen 6 graden op de wadden en 10 in het zuiden. Zondag, dan is het weer overwegend zonnig. En dan wordt het overdag ook een graadje warmer.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 Kijk op funda.nl Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem Basis van Ziggo Zakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 euro per maand. Kijk op ziggozakelijk.nl Amnesty's Movies That Matter en De Vara... geloven in de kracht van de camera als wapen tegen onverschilligheid. Vanavond de mensenrechtenfilm The Road to Guantanamo. Vier Pakistanse jongens uit Engeland... zijn op het verkeerde moment op de verkeerde plaats... en belanden in een hel... Vanavond de Road to Guantanamo bij de Vara op Nederland 2. De commercial die u nu hoort komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. Een op de vijf mensen krijgt het. Alzheimer Nederland is hard op zoek naar een oplossing. Kijk hoe we samen de strijd aan kunnen gaan op AlzheimerNederland.nl. Morgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Brussel werd de afgelopen dagen vooral gepraat. In Libië wordt nog steeds gevochten. In Misrata en het oostelijk gelegen Dabia vechten de opstandelingen een strijd op leven en dood. VRT-verslaggever Jens Franzen woonde een begrafenis bij... van een gesneuvelde rebel. De begrafenis is toegekomen. Wat ze saying? Er is geen no God, but Allah. En de martyr is beloved of van God. Het gaat om een uitsluitend mannenbedoening. Geen vrouwen te zien. De man is begraven niet in een kist, maar eerder in een, een kast waar een deken is overgelegd. Hier is een martyr van uh, hier when he saw the shameful army of kazafi with all the tanks and the heavy artillery he couldn't put up with it so he he left his his family and his daughters and he was fighting kazafi he was fighting in ashdabia and he died he, he became a martyr in ashdabia het is een martelaar, noemen ze hier, iemand die uh, het vecht is geweest gisteren nog uh, in Ajdabia tegen de troepen van Gaddafi, maar het niet, niet gehaald heeft tegen de superieure wapens van uh, Gaddafi. De mannen wenen nu op dit ogenblik ook. Het is een uh, andere soort begrafenis dan uh, wat wij doen. Kun je je asken? who he was the man we gaan vragen om wie het nu juist ging hij had kan kinderen. We gaan nu naar min ander deel binnen kan de moskee. Hier is hij sfeer kan min een stuk zei kan kan min is de hier gaat gebeden worden, mannen doen hun schoenen uit en het gebed begint. We komen nu aan bij de plek waar... De kist in de grond wordt gestoken. Het gaat niet om een traditioneel graf als bij ons, maar er is een heel lange sleuf opengegraven, waar uh, verschillende graven, waar verschillende kisten na elkaar in de grond kunnen worden gestoken. Ja, Erg is de broer van de overleden die spreekt. Met I will remember him in paradise, God willing. And may God burn the hour van Gazafi by losing his kids als hij he, as he this for us. Gazafi is not a moslim. Uiteindelijk gaat de rode grond overheen. Sommigen met hun handen, sommigen met scheppen, met gaan we have, we have to fight our principles our, freedom, our, our, our future. ze moeten het doen we moeten het doen het gaat om de toekomst zegt hij wat niet wegneemt dat er natuurlijk heel veel jongeren nu vertrekken naar het front die waarschijnlijk nauwelijks een, een kans maken that's there is no choice they have to die or live leven, vrij en een goed good voor hen. Dit this is our chance we don't lose for any reason we must kill this this, this guy we must kill ze zeggen dat er geen alternatief is tussen of sterven of ten ondergaan door het regime zelf. This is the last chance, you know. En terwijl de begrafenis tot langzaam wegwandelt, is de lokale jeugdbeweging bezig met het delven van nieuwe graven. VRT-verslaggever Jens Fransen is in Libië. Dan de moord op een hormonenjager door de Belgische hormoonmafia. Vijftien jaar geleden was dat groot nieuws, de affaire van Noppen. Hij was de controleur die toezag op het vetmesten van V... en dat met zijn leven moest bekopen. Het was de inspiratie voor Runskop, een film van regisseur Michael Roskam. De film was een groot succes in België en in Berlijn. Gisteravond was hij voor het eerst in Nederland te zien... op het internationaal filmfestival in Breda. We hebben de dagdraaier gekeerd. We gaan in de zaak moeten zeker zijn gekleurd zei je altijd na, morgen, volgende week en volgend jaar... tot het einde der tijden. gekleurd Keiharde film, gebaseerd op ware feiten. Michel Roskam, jouw manier om je eigen film noir te maken. Zwarte Belgische film af te leveren. Ja, film noir vind ik een, mooi, een mooie beschrijving van deze film. Ja, ik, ik, heb, ik heb gebruik gemaakt van een inderdaad in België bekende misdaad... Uh, omgeving om uiteindelijk een, een noodlotstragedie te vertellen rond mijn hoofdpersonage. Ja, het is een, in België is het een bekende misdaadfenomeen. Maar ik denk dat als het uh, zonder de kennis van dat fenomeen... Uh, is het wel de bedoeling dat je de, de tragedie van het hoofdpersonage uh, even goed kunt vatten Dat dat niet in de weg staat. Waren ze blij, zij van de hormoonmafia, om dit nog allemaal weer eens terug te zien? Uh, ja, we hebben een glaas champagne opengetrokken. En, uh... In Nederland zitten ze ook, hoor. Ja, ja zeker weten. Want uh, er komt, wordt heel veel materiaal vanuit Nederland naar België gesmokkeld. Daar, het is een Europees gegeven. Hè? Bedoel, wij België... En universeel als levensdrama, maar actueel zeker. als case, als geval. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Dat is een, uh... In België hebben ze er iemand voor vermoord. Uh, het had even goed in Nederland gekund hoor. Uh... Dat is nu eenmaal de loop van de geschiedenis. Maar het blijft actueel. Het is een industrie. En als er industrie is, spreken we over geld. En als er geld is, is er misdaad. Mathieu Schoenaars, jij speelt Jackie, een vetmester. Helemaal betrokken bij de hormoonpraktijken. Maar die heeft ook nog als jongen letterlijk voor zijn kloten gehad. Uh, ja, en nu geef je ook al wel uh, behoorlijk wat prijs natuurlijk. Maar het is. Uh, Ik natuurlijk... zeg niet hoe. Nee, natuurlijk. Maar het is een. Uh, ja, heel, heel die setting is natuurlijk een, een, uh, een heel dankbaar gegeven. Om, om, het, uh, om de tragedie die, uh, die, die Jacqui beleeft en ondergaat, om die te plaatsen. Verraad vriendschap het zit er allemaal in. Uh, angst, lafheid, moed, verraad, schuld en boete, verlies van onschuld. Al die dingen zitten er toch in, ja. Ja, ding is, Ik heb niks, jong. Ik kloot er aan de leef. Frank Lammers valt geheel niet uit de toon als de malafide dierenarts. Je doet het zo... Dat het lijkt alsof je erbij bent geweest destijds. Uh, nou, ik heb het ook toen wel gevolgd, allemaal uh, enigszins, op, uh, op het nieuws. Het was toch een interessante kwestie, allemaal wat er aan de hand was. Nou gaat de film daar natuurlijk niet expliciet uh, over, maar zijn er wat dingen uitgeleend. Uh, ik vond het geweldig om te doen. Uh, het is niet iedere dag dat je een script in de bus krijgt uh, waarvan je denkt van... Ah, kom, ja, eindelijk is een verhaal met, met ballen, wou ik zeggen, maar dan zonder... Maar daarvoor moet je de film <laughs> ja. gezien hebben. Uh, ja, een film in België is een bijzondere ervaring. Het uh, uh, ja, is uh, toch een andere cultuur. Michael Roskam, ik heb het als Nederlander gezien... met kennis van die affaire van Noppen van toen. Dat komt dan langzaam boven. Maar hebben jullie dan toch niet enige onzekerheid of twijfel... of het in Nederland net zo aankomt in, in, als in België? Blijkbaar hebben er ook mensen over heel de wereld er geen last van. En dan heb ik het van Amerika tot, uh, tot in, uh, zelfs in Indië... heb ik uh, reacties gehoord van mensen van... wauw, gaat het er echt zo aan toe? En, en die hoeven dat niet te weten. Ik wil, ofwel weet je het en dan wordt het bevestigd... ofwel weet je het niet en dan ontdek je het. Jeroen Wilaert was in gesprek met de makers van Runskop. laatste spreker was Michael Roskam, de regisseur. Gisteravond was de film te zien in Breda. De film is vanaf eind mei in heel Nederland te zien. Maar zomaar eens bellen met het Dwingelo bij de radiotelescoop daar. Hoorde dat net zijn de contragewichten gestolen. En daardoor is zo'n telescoop blijkt ons niet zo goed meer te stellen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Sahoka. Met een uh, lange al op de A15 in de richting Europort. En daar staat dus een Pernissen-Spijkenissen, 5 kilometer. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. En bij Spijkenissen is de linkerrijst ook afgesloten. En verder verwacht ik eigenlijk een, een normale ochtendspits. En dat betekent rond uh, half negen niet meer dan de 50 kilometer file. Nou, dat valt dan erg mee. Ook ja. al uh, is het vrijdag. John, dankjewel. Oké, okay, Marcel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 13 minuten over half zeven. We gaan er even naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend in Zeist en dat heeft dan weer alles te maken met Japan. Leg eens uit, Mark Robin. Ja, ja zal ik het nog een keer uitleggen? Ja, doe maar, uh, maar even. Uitleggen? Ja, is misschien wel goed, hè? Ja. Uh, Zeist heeft een vriendsch vriendschapsband met een, uh, een stad in Japan. En die stad heet Yamada. Uh, je hebt wel meer steden in Nederland hè, die dan vriendschappelijke banden onderhouden met andere steden. Wat ze dan precies allemaal met elkaar doen... dat verschilt heel erg per stad. Maar hier bijvoorbeeld in Zeist hebben ze een actieve uitwisseling... van middelbare scholieren met, uh, met scholieren in, in Japan. Maar je zou misschien denken, nu, uh, nu het zo slecht gaat in Japan... en ook in Yamada is de situatie heel ernstig... zou Zeist met al die vriendschappelijke gevoelens... nog meer voor Yamada in Japan kunnen doen. Nu is mijn collega Roel Pauw daar... Ik ben hier in Zeist en jij, Roel, bent in Yamada geweest. Hebben wij uh, verbinding met elkaar? Zeker. Goeiedag. Goed zo. Uh, we hebben vanmorgen een kort bandje van jou gehoord... wat gisteren is uitgezonden, waarin je vertelde... dat de situatie daar uh, op dit moment heel erg zorgelijk is. Uh, en jij hebt ook scholieren ontmoet die onlangs nog in Zeist zijn geweest. Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, gisteren ben ik bij een uh, diploma-uitreiking geweest van uh, de Yamada Junior High School. Uh, meisjes en jongens van een jaar of 15. ik denk iets van 300 in totaal. En een aantal van hen is uh, korter of langer geleden in uh, Nederland geweest om uh, kennis te maken met Nederland, met de Nederlanders. En ze hebben daar uh, hele goede herinneringen aan. Ja, daar heb jij uh, uh, ook wat uh, over opgenomen. Dat gaan we later in de, in de uitzending beluisteren. Ik ga straks hier, maar eens in Zeist, even beginnen... bij de burgemeester van Zeist, meneer Jansen... om te vragen uh, ja, wat Zeist of de bevolking van Zeist... op dit moment voor Yamada zou kunnen betekenen. Heb jij daar enig idee van? Zou zo'n vriendschapsband nu iets extra's kunnen betekenen voor Yamada? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, in elk geval kan ik zeggen dat uh, de zijstenaren uh, in het hart zitten van de Japanners. En ik neem aan ook omgekeerd. Want ik was gisteren bijvoorbeeld in het gemeentehuis. En naast de klok die de Japanse tijd aangeeft... hangt er eentje die uh, de Nederlandse, ik moet zeggen, zijstertijd aangeeft. En zodra je de school binnenstapt, he, die Yamada Junior High School... school dan uh, zie je allemaal foto's die herinneren, herinneren aan uh, gezamenlijke dingen is bijvoorbeeld een keer een blazersensemble vanuit Japan naar Nederland gegaan... om daar in het concertgebouw uh, op te treden. Dus die, die, die, die binding is heel erg sterk. En uh, ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat in deze bizarre omstandigheden... Uh, ook iets zou moeten gaan opleveren. Of dat geld is, spullen of morele ondersteuning, dat weet ik niet precies. Dat, dat moeten ze onderling uh, uitzoeken. Maar dat ze iets aan elkaar zouden kunnen hebben, dat leidt geen twijfel. Goed, ik ga uh, straks naar het Christelijk Museum hier in uh, Zeist om uh, aan de leerlingen hier te vragen uh, of, te, of die gevoelens uh, voor uh, de mensen in Yamada wederzijds zijn. En straks, eerst beginnen bij de burgemeester, heb jij nog een vraag voor de burgemeester van Zeist? Dan neem ik die even mee. Um... Ja, of, of hij het nieuws gevolgd heeft. En, um, ja, ik, ik zat zelf net nog even te kijken naar uh, satelliet, uh, uh, satellietbeelden... Hè, Google, uh, Google Maps van um, Yamada. Het is echt onherkenbaar. Um, ik kan me voorstellen dat de burgemeester van Zijst iets dergelijks heeft gedaan... en wat dat met zijn moreel heeft gedaan. Want Het is echt een enorme schok als je ziet wat hier uh, heeft plaatsgevonden. Goed, ik zal dat straks met meneer Jansen bespreken. Uh, Roel, jij bent inmiddels nu niet meer in Yamada. Je bent aan het rondreizen. Wat ga je nu doen? Uh, vandaag gaan we op zoek naar mogelijkheden om met een rescue team op pad te gaan. Want uh, er worden nog steeds 17.500 mensen vermist. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Uh, familieleden, vrienden willen weten hoe het met uh, die mensen gaat. Uh, we gaan kijken of, uh, of we dat kunnen organiseren. Uh, het lijkt me heel ingrijpend voor de mensen die dat moeten doen. Uh, het zijn uh, militairen, mensen van de self-defense... die, die uh, akelige, maar toch ook heel belangrijke klus moeten klaren. Ik ben uh, gisteren uh, op zo'n plek geweest waar werkelijk alles over hoop ligt. En, uh, nou, je, je, moet, je moet er maar aan gaan staan om dan met je schep en met je shovel... in die rotzooi te gaan, uh, gaan peuren en... Ja, vroeg of laat zul je dan lichamen tegenkomen van mensen die het niet gered hebben. Nou, ik, ik neem er uh, mijn petje voor af. Het is uh, heel verschrikkelijk werk. Roel, veel succes en uh, sterkte in uh, Japan. Groeten vanuit Zeist. We zijn benieuwd of de burgemeester van Zeist iets kan betekenen voor Yamada. We gaan dat uh, later horen in de uitzending. 10 voor 7. Ferraris, Lamborghinis en Bugattis... dat zijn auto's die tijdens de economische crisis... maar heel moeilijk te verkopen waren. Want ook de miljonairs kregen financieel flinke klappen. De dip lijkt nu achter de rug. Want gisteravond trok de presentatie van de nieuwe sportwagen... van McLaren in Den Haag maar liefst 500 geïnteresseerden. Verslaggever Louis Dekker mengde zich onder de kopers... en natuurlijk de vele kijkers. McLaren maakt af en toe een straatauto maar is toch vooral bekend uit de Formule 1. En dus is het logisch dat als je op internet gaat zoeken... er onmiddellijk filmpjes opduiken van de MP4-12C... met Jensen Button en Lewis Hamilton achter het stuur. De ex-wereldkampioenen Formule 1 waren natuurlijk een van de eerste die erin mochten gaan rijden. Zogenaamd om te testen, te fine-tunen, maar toch vooral voor het plezier. Dat is great. I like that. Er is in deze nieuwe auto weinig fantasie voor nodig... om je te voelen alsof je aan boord bent van de Formule 1-wagen. 100 km per uur, dat red je in 3,3 seconden. En zet je de speciale Pirelli-banden onder, dan kan het zelfs in 3,1. Topsnelheid, 330 km per uur. is met dank aan de 600 paardenkrachten en de 3,8 liter V8 turbomotor. Lewis Hamilton heeft ermee gereden, Jensen Button heeft ermee gereden. Maar voor de rest nog niet al te veel mensen, want eigenlijk is de auto nog niet klaar. Vincent van den Broek was een van de gelukkigen. Ik heb de gelegenheid gekregen om met de wagen te mogen rijden. Alle twee keer. Hij is een van de leidinggevenden van McLaren in Brussel. Het verkooppunt voor de nieuwe auto in de Benelux. En uh, ja, het was zeer indrukwekkend. Zullen we maar dan? Ja. De beginvraag is dan al, hoe krijgen we die vleugeldeur open? Er is geen aangreep. Uh, en, en in feite, het is een sensitief systeem. Dus uh, u moet gewoon uw hand... hier. Ja, ik moet hem en, aaien het... met mijn vinger? Ja, en het gaat automatisch... Ja, dat is wel een andere manier van instappen. Nou, Sesam, sluit u dan maar. Hè? Mogen we de, de deuren sluiten? Even kijken of me dat lukt. Zo. Stilte. Stilte, ja. En dat blijft het ook? Want deze staat in het museum, in het Lauwman Museum in Den Haag. En daar blijft hij ook even staan, kortom. We kunnen hem niet laten horen. Dat kan natuurlijk niet, nee. Dat is uh, momenteel een showcar. Wanneer is hij klaar om de weg op te gaan? De eerste wagens uh, zullen in uh, rond mei uh, geleverd worden. U weet wat de meest Nederlandse vraag is die ik u kan stellen, hè? Nee. wel. <laughs> wat kost die? Ah, <laughs> uh, de kost is uh, rond uh, 257 of 58.000 uh, euro. Uh, BPM en uh, BTW inclusief. En zijn er nu al veel mensen die dat ervoor over hebben? Met andere woorden, heeft u er al veel verkocht... voordat ze überhaupt geproduceerd zijn? Ja, we, we hebben het dus een aantal, al een aantal verkocht. En wereldwijd uh, weten we dat er uh, 1500 bestellingen geplaatst werden. Bij de meeste gangbare auto's is het zo, ik koop hem bij de dealer en dan wordt er grap gemaakt. 300 meter verderop is hij al 3000 euro minder waard. Dat is hier niet het geval. hè? Ja, dat, dat is ook wat we. Dat, daarom uh, zijn, zijn ze van plan om niet meer dan 4500 uh, wagens per jaar te produceren. Precies om de residuele waarde te kunnen houden. Het is eigenlijk een investeringsvehikel. <laughs> we, we kunnen het zo zien, ja. Ja. <laughs> Mule 1 Jensen Button en Lewis Hamilton mochten als eerste rijden... in de nieuwe weg, sportwagen van McLaren. Het is acht minuten voor zeven. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. U heeft het al even gehoord, waarschijnlijk als u langer luistert. Bij de radiotelescoop in Dwingelo zijn de contra-gewichten gestolen. De dieven gingen met 16 gewichten van 32 kilo per stuk ervandoor. Voor de beheerder, de stichting Cameras is dat natuurlijk een mokerslag. Voorzitter van de stichting is André van S. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt mij een uh, zware klus om dat mee te nemen. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, dat vragen wij ons ook een beetje af. Want uh, waar de telescoop staat, daar mag niet eens uh, autoverkeer komen. Maar uh, ze zijn toch, uh, toch verdwenen. Ze lagen netjes onder een afdekzeil bij de telescoop. En uh, maandag heeft de klusboer die het onderhoud doet aan de telescoop... Uh, geconstateerd dat ze verdwenen waren. Want ze zaten niet vast aan de telescoop? Ze waren, ze waren los? Ja, ze waren los. Dat komt de, de vorige eigenaar van de telescoop, de stichting Astron. Die had een andere ontvanger in de telescoop zitten, die iets zwaarder was. Uh -huh. En die hebben wij vervangen door een lichtere, die wat, wat moderner is. En uh, daarom hadden we wat uh, contragewichten over. Want dan heb je wat minder gewicht nodig om de telescoop te balanceren. Ja. Van wat voor materiaal waren die uh, gewichten? Die zijn gewoon van, uh, van ijzer. Aha, dus, dus uh, ze zijn voor het oude ijzer. Ze zijn voor het oud-ijzer, het is al, al met al, uh, heb ik begrepen, uh, een waarde van 100 euro zo ongeveer voor de, voor de oud-ijzerhandel. En voor u? Uh, ja, voor ons uh, zijn ze zeker denk ik tien keer zoveel waard, want we zullen ze opnieuw moeten laten maken. En uh, nou, daar, daar is veel meer geld mee gemoeid dan, uh, dan uh, natuurlijk wat de ijzerwaarde alleen hoeveel maar is. Hoeveel ongeveer? Want hoeveel geld bent u hiervoor kwijt? Nou, ik heb een snelle schatting gedaan. Ik denk dat het rond de 1000 euro zal zijn. En dat is toch een flinke aanslag op ons verenigingsbudget. Hmm. Van... Wie... Uh, nou, ja, want u heeft ze nodig, want anders kun je die telescoop niet meer goed afstellen. Ja, we hebben ze nodig, want de stichting Afstand die heeft geld gekregen om de telescoop te laten restaureren. En dan, uh, daarna zullen wij een nieuwe uh, ontvanger in de, in de telescoop plaatsen, die weer zwaarder is. En dan hebben we naar schatting er toch weer zeker twaalf van nodig. Hmm. Maar goed, u zegt eigenlijk ook dat het niet zo heel veel waard is hè, voor de dieven. Dus we kunnen het niet zo voor heel veel geld kwijt. Uh, nee, dus... Hoopt u er nog wat dat ze terugbrengen? Ik, ik hoop eigenlijk dat, uh, dat als de klusploeg maandag weer bij de telescoop komt... dat ze er gewoon weer onder liggen. Dat zou geweldig ja, ja. zijn. Ja. Is dat een beetje wishful thinking misschien? Ja, ja, ja, ze kunnen ook al wel veel verder weg zijn dan, uh, dan hier in de directe regio. U, u denkt wel echt dat ze gestolen zijn, hè? Dat het niet zo'n versleepgrap is. Nee, nee, nee. Het ziet er helemaal niet uit. Het zijn blikken. Ja, ze lijken een beetje op blikkenverf. Ja. Dus, ze hebben ook geen echte souvenirwaarde of zo. Ze zijn niet mooi. Uh, ze zijn alleen voor ons en ze passen alleen in onze telescoop. Dus ik, uh, ik, niemand heeft er wat aan verder behalve dan het oude ijzer. Ja, en voorlopig kunt u die telescopen niet gebruiken. Maar even wachten tot er weer nieuwe gemaakt zijn. Nou, we kunnen wel gebruiken, maar we kunnen niet onze nieuwe ontvanger plaatsen. Oké. Okay. Nou. Ja. Sterkte ermee, meneer Van Es. Ja, dank u wel. En dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Dronken daders worden harder gestraft, staat op de voorpagina van het AD. Krant meldt dat het Openbaar Ministerie extra hoge straffen gaat eisen voor geweldplegers die onder invloed van alcohol of drugs iemand in elkaar slaan. Volgens minister Opstelte van Veiligheid zijn alcohol en drugs geen excuus voor geweld. De minister wil met de strengere straffen voor het geweld, vooral het geweld in het uitgaansleven, indammen. De Tweede Kamer vraagt al jaren om een hardere aanpak van gewelddadige dronkaards en drugsgebruikers, meldt het AD. Uit onderzoek blijkt dat 28% van het geweld wordt gepleegd door daders die onder invloed zijn. Onderwijsminister Van Bijsterveld wil strengere eisen voor thuisonderwijs, staat in trouw. Ouders die geen school kunnen vinden die bij hun levensbeschouwing past, mogen hun kinderen in de toekomst waarschijnlijk ook niet thuis houden. De minister overweegt deze kinderen niet langer vrij te stellen van de leerplicht. Van Bijsterveld reageert daarmee op het plan van de ouders van 97 leerlingen... van het Islamitisch College Amsterdam. Nu mogen de ouders dat doen als ze binnen een redelijke afstand van hun huis... geen passende school kunnen vinden die bij hun opvattingen aansluit. Van Bijsterveld gaat zich beraden om te voorkomen... dat leerlingen van dat college nu thuisles krijgen, staat in trouw. De Volkskrant aandacht voor de oratie van professor Balkenende. De premier is namelijk weer hoogleraar en de hoogleraar klinkt als een premier... Al dus de Volkskrant. En wel aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is de tweede keer dat hij een oratie uitspreekt. Want voordat Balkenende de politiek inging... was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het accent van zijn oratie ligt op governance. Volgens de Volkskrant is het CDA-geluid goed hoorbaar. Waarden zijn belangrijk. In de nieuwe wereldordening zoals die door Balkenende wordt geschetst... en de overheid en het bedrijfsleven moeten het samen rooien. Iedereen een hebben bewijs. Dat is de kern van een nog vertrouwelijk advies... van het Openbaar Ministerie aan minister Schultz van... Verkeer en opstelte van justitie staat in de Telegraaf: Wie straks twee keer binnen vijf jaar wordt gepakt voor het rijden onder invloed, voor bumperkleven of te hard rijden, raakt voor minimaal zes maanden zijn rijbewijs kwijt. En aspirantagenten aspirant zijn te dik, dat meldt het AD vanochtend op de voorpagina. Trainers van politiekorpsen constateren dat een deel van de agenten in de opleiding ongezond leeft... en een slechte gezondheid heeft. Aspirantagenten weten de fysieke test op de opleiding wel te halen... maar doen daarna weinig moeite om hun conditie op peil te houden. Klachten zijn er ook over oudere dieners. Een van de docenten vraagt zich in het politieblad Blauw af... of je zulke mensen wel in dienst wilt hebben. De politiebond ANPV vindt de kritiek deel... Terecht, maar vinden ook dat de agenten te weinig tijd hebben om aan hun conditie te werken. Al dus het AD. Tot zover het krantenoverzicht. Zo dadelijk uh, gaan we een beetje de focus richten op uh, Libië. Onder andere het NAVO-besluit natuurlijk om het commando over te nemen... voor uh, handhaven van het vliegverbod. En wij praten over uh, de evacuatiemissie die mislukt is. En waarover minister Hille van Defensie nog heel wat uit te leggen heeft. En we kijken even bij de collega's van 3FM. Want 3FM voert vandaag actie voor de slachtoffers van de aardbeving... en de tsunami in Japan. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen?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 Of ga naar psychische gezondheid.nl Fonds Psychische Gezondheid. Iedereen mentaal weerbaar. Dit is Radio 1.